Drie uur geliezen Thomas met het NOS-journaal. De politieke crisis op Curaçao duurt voort. Het is onduidelijk wie de macht heeft in het land. Demissionair premier Schotten heeft met zijn regering... de nacht doorgebracht in zijn werkkamer in het regeringsgebouw Fort Amsterdam. Hij weigert plaats te maken voor de interimregering... die gisteren weer benoemd door de gouverneur. Schotten wil in het regeringsgebouw in Willemstad blijven... tot de verkiezingen van 19 november, 19 oktober. In een gesprek met een tv-zender uit Venezuela liet Schotten weten... dat er sprake is van een staatsgreep. Nederland zou daar volgens... Achterzitten. Hij roept landen in de regio op om hem te helpen.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 In Limburg heeft de politie gisteravond een opmerkelijk transport van de A67 gehaald. Bij Venlo reed een zogeheten autotransporter met daarop bovenop een bestelauto met een laadbak en daarbovenop nog eens een SUV. De bestuurder van de transporter kwam uit Essen in Duitsland. Volgens de politie had hij alleen een rijbewijs voor personenauto's. Waarom de Duitser de twee voertuigen wilde vervoeren is onduidelijk. Hij heeft een proces-verbaal gekregen. In de Eredivisie hebben AZ en RKC gelijk gespeeld. In Alkmaar werd het 3-3. In de tweede helft stond het lang 3-2 voor RKC. Maar vijf minuten voor tijd maakte maar her de gelijkmaker. In de Eredivisie zijn vanmiddag nog drie andere wedstrijden. Het weer vrij zonnig en droog. In de loop van de middag in het westen wat meer bewolking. Het is zo'n 17 graden. Morgen vooral in het westen af en toe regen. en Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS-journaal. A ah, en verkeersinformatie we vielen op de A58, Breda richting Tilburg. Tussen Bavel en Gilzen staat 3 kilometer. Het heeft te maken met werkzaamheden. De A58 richting Tilburg is vanaf Gilzen het hele weekend dicht. Uh, Supergoed nieuws. Die nieuwe klant? Ja, die is binnen.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 Deel 1, langs de lijn. 4 minuten over 3, 2 uur van langs de lijn. Begint in Groningen. Groningen, Roda JC, hè? Kokt. 32 minuten gevoetbald, het is 1-0 voor FC Groningen. Na collectief overleg, het doelpunt toch maar toegekend aan Michael De Het is een tweede voor FC Groningen, maar Van Dijk had er een groot aandeel in. Maar Delewels nog net die bal over de doellijn gedrukt. Het is een eenzijdige wedstrijd, vooral in richtingsverkeer van Groningen tegen de 10 van Roda. Het zijn de spelregels, maar 11 tegen 10, het is nooit echt leuk om naar te kijken. En dat is ook zo met deze wedstrijd, zonder dat FC Groningen na die 1-0 voorsprong nog grote kansen heeft uitgespeeld trouwens. 1-0 voor Groningen. Veel spanning bij Willem II, Pex in Tilburg en die Houtkamp. Zeker. En Pex Wolle toch geroemd al de afgelopen weken door het goede spel. Heeft een aantal hele mooie kansen gehad. Grote kansen zelfs. Pluim net naast. En T hebben we gezien. Maar ook uh, T een tweede keer was echt een hele grote kans. Die had erin gemoeten. Maar weer lukte het niet voor Pex Wolle. Eén kans aan de andere kant gezien, maar het staat nog altijd 0-0. Gaan we naar de basketbal. Leon Kersten, den bos leiden. Het was Leiden voor Den Bos in de eerste helft. Maar de tweede helft geeft een heel ander zicht. De schoten vallen, de drie punten vallen. Ze hebben een Amerikaan die al 11 punten op rij heeft gemaakt. En dus staat Den Bos voor. Den Bos voor in de Supercup tegen Leiden 35-32. En Den Bloemenaal stond op voorsprong tegen oranje zwart, Tim Steens? Ja, het staat nog steeds 1-0 voor Bloemendaal, Twan. Dankzij die benutte strafcorner van Chris Ciriello, een van de Australiërs van uh, Bloemendaal. Maar oranje zwart Word wordt iets sterker. Kreeg twee kansen via Bob de Voogd en Jelle Galema. Maar twee keer stond Jaap Stokman, de nationale doelman, op de goede plek. Zodat Bloemendaal nog steeds leidt met 1-0. Anouk van acht jaar geleden en Girl. FC Groningen, Roda JC, Henk Kok, één richting verkeer. Ja, Groningen speelt voornamelijk op de helft van, van Rode. Hij heeft nog één grote kans weten te creëren... na deze 1-0 voorsprong voor door de Leeuw door Sparv. Maar Sparv raakte de bal niet goed. Het was wel een goede mogelijkheid, hij raakte de bal niet goed. En al stuiterend ging de bal gewoon naast de goal. Ik heb even gekeken natuurlijk naar de tactiek die Brood nu zijn manschappen heeft opgelegd. Danilo, één van de vier middenvelden, is in de linie teruggezakt. Die speelt nu op de positie van Kadar. Speelt dus tegenover Zeefuik. En één van die beide spitsen, dat is in dit geval is dat Huppers... die speelt als vierde middenvelder... Dus blijft er maar één spits over. Dat is Neemert. Bal in het 16 meter gebied. Wordt er binnen door De Leeuw. Maar dan wordt hij uiteindelijk ook weer weggekoopt door Danilo. Bal blijft een beetje hangen op de rand van het 16 meter gebied. En dan is het een beetje lucky uitverdedigen door Nemet. Er moet Huppens wel achter die bal aanlopen. Maar dan kan Kieft Belt hem terugspelen op Kappelhof. Kappelhof dan in de breedte naar Bakuna. En alles wat Roda is, dat staat natuurlijk op eigen speelhelft. Ja, zolang als het 1-0 staat, rekent Roda, hoopt Roda vanzelfsprekend... op die ene succesvolle counter. 1-0 heb je altijd nog een kans maar 11 tegen 10. Het is nooit leuk om naar te kijken. Vitesse won wel met 10 man van FC Groningen met 3-0. Maar dat is een totaal andere ploeg dan Roda. Roda is nog steeds zoekende. Heeft drie jeugdspelers op de bank zitten. Is geen sterke helftal. Absoluut geen sterke helftal. Ik heb het eerder gezegd. Blijkt wel uit de doelcijfers. Blijkt ook wel uit de stand op de ranglijst. Bal in de voeten van Zeefuik. En die probeert even te kaatsen met, met Skert. Gaat die bal naar Sparf op de as van het veld? Sparf wordt achtervolgd door De Beulen. Maar Sparf kan geen goede paas geven. Maar krijgt uiteindelijk daar wel de vrije schot mee omdat de beulen gewoon heen aan het shirt van Spar van Vrije Schop... een meter of 7, 8, misschien wel 10 buiten het strafschopgebied... precies op de as van het veld. En dan hoeft Roda daarvoor in elk geval geen muurtje te organiseren... van de afstand tot het doel van Courtois is buitengewoon groot. Die gaat de Vrije Schop nemen. Ik denk Van Dijk. Van Dijk kan, kan hard schieten. Nou ja, als je dan toch in één keer op doel wil schieten... Dan, dan moet Van Dijk dat maar doen. Maar het lijkt me geen... dat uh, nee, nee, moet je maar niet doen, denk ik. Veel te ver is de afstand te groot... Tot het doel. Vrij moet dan worden genomen. Kim staat achter de bal. Daar staat de kieferbelt ook bij. Van Dijk staat er ook bij. Nou, er wordt de nodige tijd volgenomen. Van Dijk wordt de bal even opzij gelegd. En dan schiet Van Dijk die schiet tegen een speler aan van de Roda. Komt de bal terug op de eigen speelhelft van Quakman. Ja, en zo speelt Groningen voornamelijk op de helft van de Roda. Hoopt Roda op een succesvolle counter. Bijna 40 minuten gevoetbald. 1-0 voor Groningen. De Leeuw. We gaan even naar het hockey. Bloemendaal tegen Oranje Zwart. Tim Steens. Ja, het is nu wel 1-1 geworden, Twan. Oké. Okay. <laughs> het was een mooie aanval tussen Thomas Briels, de Belgische international van Oranje Zwart en Sander Baert. een van de Nederlandse internationals. Goeie interceptie van Thomas Briels. Hij kwam alleen op Jaap Stokman af. Hij tegen de keeper aan... en de rebound werd uitstekend benut door Sander Baert. Zodat we hier gespeeld hebben, moet ik eventjes kijken. Een minuut of twintig en de stand is 1-1. Den Bos leidde dan weer, Leon Kirsten. Bijna einde derde kwart. Zeker weten, nog 31,9 seconden... wordt de Jong op de vrije worplijn... Kan hij twee puntjes te mij maken voor Leiden dat op bezoek is in Den Bosch voor die Supercup dus. Wordt het 44-38 omdat hij zijn eerste poging raak schiet. Dan denkt u 44-38, toen straks stond Leiden toch zover voor. Ja inderdaad, Den Bosch heeft in de derde kwart uh, het schot gevonden. Zo moeten we wel zeggen, vijf drie punten op zeven pogingen. Onder andere, in de eerste helft was het 0 op 9. Nou dat scheelt natuurlijk al een boel als je die drie punten raak schiet. De rebound wordt ineens gepakt, want de eerste helft was een enorm verschil in Leids voordeel. En nu uh, is het bijna gelijk. Ja, en dan wordt het langzamerhand een gelijkopgaande wedstrijd. En dan uh, schiet Kees met een puntje binnen. En uh, ja, de nieuwe Amerikaan, de Juan Wright. Hij komt uit uh, Florida. Hij heeft daar uh, gespeeld onder Isaiah Thomas. Een, hele, nou, een van de beste point guards die Amerika ooit gehad heeft. Die kwam hier helemaal in Nederland terecht. Uh, kost niet veel, zo'n Amerikaan, jong... Heel veel talent, maar veel ruw en die scoort dit kwart al 14 punten. En daarmee zet hij zijn ploeg uh, ja, niet alleen terug in de wedstrijd naar die ruime achterstand van de eerste helft. Maar zelfs op voorsprong. En dan is er een momentum shift zoals dat heet. Leiden lijkt niet meer op het leiden van de eerste helft en Den Bos ook niet. Compleet andere wedstrijd en Den Bos aan de winnende hand, zo lijkt het. Het is even rust, twee minuten tussen derde en vierde kwart. Stand 44-39. Willem II, herenmeester de repex vol of zie jij het anders Andy? Ietsje, Twan. Ietsje. Net weer een bal binnenkant Paal van Pek Zwolle. Ik krijg bijna te doen met Art Langerler en zijn ploeg. Slechts drie doelpunten gemaakt in dit seizoen tot nu toe. Het staat 0-0 overigens bij Willem II, Pexwolle. En het ontbeert de Zwollenaar ook wel aan mazzel. Hoor. Nu is het daar die de bal heeft, wordt even aangetikt Hij krijgt een vrije trap tegen omdat hij op de bal gaat liggen. En daarbij dus hens maakt. Hij dacht dat hij een vrije trap mee zou krijgen. We zitten in de slotfase van de eerste helft. Nog anderhalve minuut te gaan. En ja, ik heb een hele aardige Kans gezien van Joachim. De spits van uh, Willem II. Een aardige voetballer. Het doet me af en toe een beetje denken aan Frank de Moesje. Die hier toch ook uh, grote schoorde. Een beetje rommelen. En uh, kan heel aardig uh, schieten. bracht daarmee Denny Windjes één keer in de problemen. Maar voor de rest is het toch eigenlijk meer uh, de mogelijkheden en kansen voor Pexvollen. Staat 0-0. Balbezit voor Willem II. Achterin met uh, Jordus Peters. Die de bal naar voren speelt. Weer richting Joachim. Die uh, spits. Een leuke uh, voetballer. Kan de bal aardig bij zich houden. Krijgt dan een duwtje. En... Hij krijgt een vrije trap mee omdat Lachman in de fout ging. Joachim overigens broer van Benoit. Joachim de wielrenner die in de tijd van lens Armstrong nog in zijn ploeg reed. Maar deze Joachim kan aardig voetballen. Hij gaat nu zijn plekje in de spits innemen omdat die vrije trap daar ligt. Waar eh, onder andere Hans Mulder zich eh, gaat eh, bemoeien. Maar doet het niet. Laat het over aan andere spelers. Eh, zoals Mark Hucher. Die eh, dat heel aardig kan. Eh, de koppers zijn mee naar voren. Onder andere Nick Vossenbelt. Ex-Wolle staat daar bij de tweede paal. En dan een eh, bal in één keer geschoten richting Denny Windjes. Maar veel te makkelijk. Een eh, vangbal dus voor de keeper van Pexwolle. Zwolle. Nog een minuutje te gaan in de eerste helft. Het staat nog steeds 0-0 bij Willem II. Pexwolle. Zwolle. Dus gaan we weer even naar het hoge noorden. Groningen-Rook. Dat wordt een lange terugreis, Henk, ook voor Roda als de stand zo blijft. Ja, dat denk, ik wel, dat denk ik wel. Geen plezierige terugreis in elk geval, maar dat zal toch wel gekaart worden. Doen ze er nog of is het gewoon allemaal een beetje... Oh, volgens mij. Ze hebben wel modern, iets op hun hoofd tegenwoordig. Wat, ja, wat modernere <laughs> dingen. Hè, wat modernere speeltjes. Ja, een beetje gokken en dat soort zaken, denk ik. Ja, het wordt lang een, een lange terugreis. 350 kilometer, vermoed ik. Maar er staan nog steeds een nul. het nee, nu tegenover Kwakman. En Kwakman legt het nee, neer. Net buiten een strafschop moet wie daarvoor moet beloning plaatsvinden. En wie de mij beloont, Kwakman dan ook met een gele kaart. Dit zijn nou net de momenten waar Roda nog steeds op hoopt. die is blijven liggen binnen het strafschopgebied, maar de overtreding vond een meter buiten het strafschopgebied plaats. En Groning had de wedstrijd al in het slot kunnen gooien. Eerst was er die kans van Spart met 1-0 voorsprong voor FC Groningen, doelpunt De Leeuw. Maar daarna kreeg De Leeuw ook nog een hele goede kopkans. De voorzet kwam van Kim vanaf de rechterkant van het veld dit keer. Hij speelde ook zakelijk aan de linkerkant als rechtsbenige speler. Vanuit voor 80% is hij, eigenlijk, is hij eigenlijk rechts. Maar Kim gaf de voorzet vanaf de rechterkant en De Leeuw die koopte bij de tweede paal gewoon naast En dat zijn de momenten waarop FC Groningen tegen de 10 van Roda de wedstrijd in de slot had kunnen gooien. Er gaat een vrije schot plaatsvinden. Die vrije schop wordt meestal genomen vanaf deze positie. Misschien is het Vlederis, oud-speler van FC Groningen. De beude is daar ook naartoe komen. Rennend wordt een muur gevormd van vier, vijf man. En uh, Luciano die staat bij het eerste paal. Die heeft die muur goed neergezet, denk ik. En ze een toch Vlederis. die gaat schieten en dan gaat hij erin. Hij gaat erin. Hij wordt op een of andere manier van richting veranderd, vermoed ik. Vermoed ik. Van een bal demerk v nog een speler van de rode aan. Maar in elk geval wordt Fladerers gefeliciteerd. Ik kan me toch nauwelijks voorstellen dat hij de bal er in één keer ingaat. Dan zijn er dingen gewoon fout gegaan. Dan staat de muur niet goed of Luciano staat niet goed. Dat kan ik van deze positie niet zien. Omdat ik niet vanuit de positie kan kijken waar Flederus die vrije schoppen gaat nemen. Wordt hij van richting veranderd of laat hij hem gewoon lopen? Ik denk dat hij, ja, ik denk dat hij er gewoon rechtstreeks in gaat eerlijk gezegd. En dat uh, Luciano op via de muur, toch via de muur. Dan is het gewoon 1-1 geworden. Dit zijn de momenten waar Roda, ik heb dat gezegd, daar gokt Roda een klein beetje op. En nu mag Groningen opnieuw aan de bak tegen dit Roda. We zitten op slag van rust, hoop. Opgevend signaaltje door de doelpunt van uh, Frederius. Althans, de vrije schop werd ingeschoten door Frederius. En via de muur ging hij er uiteindelijk in. Luciano die stond uh, bij de eerste paal. De bal ging naar de verste paal. 1-1, een onverwachts cadeautje voor Roda. Nou, laten we kijken wat er verder gaat gebeuren. De bal is bij Kirm aan de linkerkant. De Beulen probeert die bal mee te geven. En dan komt hij niet uh, bij, uh, bij de Beulen en ook niet bij Huppets. En dan gaat Sparf in de breedte spelen. Die speelt die bal uh, naast schet. En Bakuna die gaat ook al opkomen als rechterverdediger. Die probeert achter die bek langs te komen. Maar Schert, gaat het 1 tegen 1 duel aan. Of speelt hij de bal af naar de Bakuna? Dat lijkt hem in elk geval veilig. Bakuna nu een bal bezit aan de rechterkant. Voorzet met het linkerbeen. Komt op de rand van het 16 meter gebied. Kim gaat springen. Wilaat gaat die bal uitverdedigen. En dan komt hij bij Hupperts. En Hupperts dan even terug naar Montijnen. De Montijne. bal is over de zijlijn gegaan. En dan gaat Groningen ingooien. 20, 25 meter afstand van de cornervlaag. Er moet een beetje tempo gemaakt worden door Groningen. Maar dat doen ze niet. Er wordt heel lang gewacht met die ingooi. gaat hij toch gaat hij naar Zeefuik. Zeefuik probeert die bal onder controle te brengen. Nou ja, dat had hij niet. Maar het fluitsignaal is niet alleen van Wiedermeyer. Maar ik hoor ook een fluitsignaal van de supporters van FC Groningen. Van die bezoekers hier 17.000, 18 18.000. Van alle plaatsen zijn lang niet bezet. Het staat 1 tegen 1 bij Groningen-Roda. En Roda speelt met 10 man sinds de 18e minuut. Toen Kadar, de doorgesproken speler, Zeefui, ja, even aan, aan zijn jasje trok. Ook rust inmiddels in Tilburg bij Willem II tegen Pax Vollert. Staat daar 0-0. Inmiddels gescoord in de Jupiter League bij MVV Excelsior. Het is daar 1-1 geworden. Gelijkmaken voor MVV werd gemaakt door Smeets. Bij Telstar Volendam nog altijd 0-2. Gaan we weer even hokken. Je moet het ook bijna rust zijn. Bloemendaal, oranje, zwart, Tim steeds. Ja, ik denk nog een minuut of twee, Tom. Tot de rust. Het is een, wel een hele aantrekkelijke wedstrijd. Want er wordt heel goed gokken. Ja, dat mag ik wel met zoveel internationals en buitenlands internationals op het veld. Want ik zei al, bij Bloemendaal hebben ze dus die drie Australiërs aangekocht. Tussen aanleidingstekens. Die Chris Riallo, die uh, strafcorner specialist. Daarnaast nog Matthew Swan en Fergus Kavanagh. Hele goede Australiërs, die dus op de Olympische Spelen derde werden. Um, en bij uh, Oranje Zwart, ja, Michel van den Heuvel, die uh, was uh, bondscoach van Pakistan. Die heeft ook gelijk twee Pakistanen meegenomen: Rashid Mehmoud en Mohamed Rizwan. En die spelen allebei. Het zijn goede spelers, uh, waren ook op de Olympische Spelen aanwezig. En Michel van den Heuvel, ik zei het al, de nieuwe coach van Oranje Zwart, die heeft ze meegenomen. Samen met Robert van der Horst. En dat is natuurlijk een hele goede aankoop geweest van Oranje Zwart. Hij kwam van Rotterdam en Rob Rekkers scheeihuizen van de Bosch naar oranje zwart en die Rob Reckers krijgt nu een kansje in de cirkel maar die laat de bal over zijn overstik gaan en uh, ja de stand is nog steeds 1-1 hier tot uh, ik denk nog een minuutje of zo tot de rust. MUZIEK say? It's that you'll be on your way be just silly ways don't bother me but I'm just saying don't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 Rotterdamse Sabrina Stark van haar uh, nieuwe album Outside the Box en Backseat Driver. Het is een rust bij naar Oranje, Zwart. Daar staat het 1-1. En de laatste rust hebben we ook gehad bij Den Bosch Leiden. Want we zijn op weg naar het einde, Leon Kersen. Nou, bijna. 52-51 uh, is de stad nu. Met nog uh, net iets meer dan de helft van het laatste kwart te spelen. Vijf uh, minuten en elf seconden. En dan denk je, het momentum is gekeerd. Dat was ook wel in het voordeel van Den Bos in het derde kwart. Maar ja, de voorsprong liep ook nog wel even op tot 52-44. Maar Toon van Helferen, de coach van Leiden, die zal één ding vanaf de allereerste seconde van de allereerste training prediken, zo ken ik hem. En dat is nooit opgeven. En dat is ook een beetje zoals Leiden op dit moment op het veld staat. Natuurlijk is het niet goed, maar bij Den Bos is het ook niet briljant. Dat was de eerste helft niet, de derde kwart was aardig, maar op dit moment is het weer wat minder. En daardoor blijft Leiden in de wedstrijd hangen, gewoon niet opgeven. Eerst was het Arvin Slachter, met, uh, ja, dat is de personificatie van niet opgeven. Die pakt een rebound naar de andere kant, krijgt een beetje ruimte, drie punten raak. En dan net uh, was het uh, Gallo met twee punten, 52-51. En het is gewoon uh, een spannende wedstrijd die veel vergoedt in deze Supercup. Want het niveau in de, de opening van het basisschoolseizoen is moi-moi, uh, zullen we het uh, positief maar uitdrukken. Maar uh, die spanning, ja, dat wordt nogal wat, 52-51. Den Bosch heeft wat meer uh, foutenlast. ...heeft wat spelers die terugkomen van blessures... ...zoals Stefan Wessels... ...die uh, woensdag pas voor het eerst weer getraind heeft. Heeft ook een probleem dat met Boucher... ...een belangrijke Amerikaan uh, ge oh, geblesseerd is... ...en geopereerd aan zijn meniscus. Die is er dus niet bij. En, een aantal andere Amerikanen zoals Will Carter... Die, uh, ja, ...die moet echt nog zijn tempo omhoog gooien. Want hij is nu in het veld in plaats van Peter van Paassen... ...zodat Van Paassen wat rust heeft. En die Carter gooit nu zomaar de bal weg... ...en kan Leiden op voorsprong komen. En dat is lang geleden. Dat was met, uh, de, nou, net na de rust. Nu heel slordig ingenomen... van die Carter die nog niet helemaal aan het niveau gewend is. Zo zult het maar zeggen. Leiden bouwt op. Kerazi tegenover Akerboom. Akerboom kan er niet bij. Slachter dribbelt. Zoekt de ruimte. Krijgt hij dan aan de linkerkant. Maar wordt goed dichtgelopen door dezelfde Carter. Slachter draait om zijn as. Moet naar Bekkering Bekkering krijgt een shotje van net binnen de driepuntslijn, Die gaat mis. Rebound. Slachter. Ja, daar is hij weer. Het is slachter, slachter, slachter. Die weigert echt te capituleren. Dan zijn we een halve minuut verder en het balbezit is nog steeds voor Leiden. Slachter nu een open driepunter. Slecht verdediging van Den Bosch. En die schiet hij feilloos raak Arvin Slachter. En dan staat Leiden gewoon op voorsprong. Niet goed spelen en uiteindelijk misschien wel winnen. Daar gaat het natuurlijk om. Nog 4,5 minuut in de Maaspoort. De Supercup bij het basketbal. Den Bosch Leiden 52-54. Eerder vanmiddag geëindigd in Alkmaar AZ tegen RKC in 3-3. Bij de rust het 2-2. 1-0 Elm, 1-1 Chevalier, 2-1 Altidor En toen de supporters van AZ nog aan het juichen waren... maakte Van Mosselveld er al 2-2. Van na de rust 2-3 Drost. En pas zo'n 10 minuten voor tijd 3-3 door Maher. Frank Snoeks met de man die kort voor tijd nog werd weggestuurd... naar de tribune, de trainer van RKC, Erwin Koeman. Weggestuurd worden door de scheidsrechter dat is niks voor jou? Nee, maar ja ik kan hier ook niet wakker om liggen. Omdat, uh, ik kwam even buiten mijn vak... Ik was op dat moment in de 94e minuut waarschijnlijk iets te, te di direct betrokken. Ja, en, uh, dat meen zag, je niet. Zag, er, er moet iets meer zijn voorgevallen. Nee, nee, nee. Ja, ik heb in de eerste half een keer een wegwerpgebaar gemaakt. En dat heb ik ook gezegd in de rust, dat moet ik ook niet doen. Dus, uh, en daarvoor, uh, maar ik kwam buiten mijn vak. Ik zeg alleen, het ja, is een overtreding. Dat was een duidelijke overtreding in mijn ogen. En uh, daar gaf hij weer niet of voor. Van Peppe? Ja. En dan kunnen we dus nog een goal tegen krijgen in de 94e minuut. Ja, en dan, uh, dan is het niet zo... Uh, Raar dat je even mee, uh, meeleeft. Maar uiteindelijk kwam ik buiten mijn vak. Nou ja, ja. Maar je hebt niets gedaan uh, om je voor te schamen. <laughs> nee. nee, nee, nee. nee Waarom moet ik me voor schamen. Nou, de lach is terug op het gezicht. Uh, het is ook een, een spel wat je speelt. En, en natuurlijk ben je met zo'n vierde man bezig. En, uh, maar, okay, maar ik sprong omhoog en uh, ik kwam een paar meter buiten mijn vak. En dat vind ik, uh, ja, dan word je weggestuurd. Nou ja. Het is een spel wat je speelt, hè? zeg je daar. Uh, heb ik een aanknopingspuntje even. Um, ik heb jullie vorige week gezien. Uh, nog een paar keer eerder gezien. Jullie beginnen uh, niet altijd op de aftrap met dat spel. Vandaag ook weer niet. Nou, je drukt dat heel, uh, heel rustig uit. Ik vind, ik vind gewoon, we beginnen gewoon kloot aan de wedstrijd. Dus uh, Naar na, na dat woord zocht ik. Ja, dus ik zeg het maar. Dan krijg jij niet op je valie van je, van je baas.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 Dus ze hebben ook de, de mogelijkheden gehad om te scoren. Maar ja, als het zo lang uh, 2-3 blijft dan... Uh, en de mogelijkheden die we hebben gehad in de, in de counter... ja, dan had je er 2-4 aan moeten maken. En natuurlijk die bal in de 94 e minuut, de allerlaatste bal van de wedstrijd. doorkopbal van Lieder op uh, Chevalier, die overigens een geweldige wedstrijd speelde. Ja, en uh, daar moet ook een goal opleveren. 3-3, uh, het is al meer dan genoeg. Uh, als, als ik juist hoor dat het ook 6-6 kunnen worden. En eigenlijk is dat ook zo. Ja, je moet deze wedstrijd ook niet gaan analyseren, want dat heeft ook geen zin. Want er gebeurden zoveel dingen die, uh, die fout gingen, dan gingen een paar dingen goed. En uh, voor de neutrale mensen die er waren, was het een hele leuke wedstrijd. Erwin Koeman in gesprek met Frank Snoeks en zijn ploegherkarzé behoudt dus één puntje voorsprong op AZ. Oh, mooie zin. Je moet niet analyseren, want er ging zoveel fout. Dus dat is op zich wel even om te onthouden. Ajax kan voorlopig overigens niet beschikken over Miralem Soleimani. De man met wie je toch al niet zo wil vlotten in Amsterdam. Net hersteld van een knieblessure ging vanochtend door zijn enkel op de training. Enkelband gescheurd. Gaat dus revalideren Soleimani. Gisteren overigens was hij slechts invaller in de topper tegen Twente, die met 1-0 werd gewonnen door de Amsterdammers.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 In Limburg heeft de politie een opmerkelijk transport van de weg gehaald. Op de A67 bij Venlo reed een zogeheten autotransportwagen... met daarop een bestelauto met laadbak en daarbovenop nog eens een SUV. Het is onduidelijk waarom de chauffeur een man uit Essen zo rondreed. Tegen hem is verbaal opgemaakt omdat hij alleen een rijbewijs had voor personenauto's.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 ANWB ah, Verkeersinformatie vielen door werkzaamheid op de A58. Breda Tilburg staat 3 kilometer tussen Bavel en Gilze. Richting Tilburg is de weg het hele weekend vanaf Gilze afgesloten. Willem 2 tegen Pax Polle. De tweede helft staat op het punt van beginnen. Nog wissels, Annie? Eentje bij in ieder geval Willem 2. Jeroen Louwou, Een van de doelpuntenmakers. Maar het zijn er niet veel bij Willem 2 dit seizoen. Vier namelijk. Sorry, Annie. Is dit nou leuk, Jeroen? Haalt Twan al uit? Nee. Hij blijft er op zijn stoel zitten. Maar goed, die Ja, Maar Twan Pax heeft er drie gescoord dit seizoen. Tot nu toe. Dus we zijn begonnen aan de tweede helft. De heer Lumo is dus uh, gekomen en uh, kijk op de tweede helft. Ja, hij was al aardig, de eerste helft. Maar het is echt, uh, ja, we hebben er ook over zitten praten in uh, de katakombe. Uh, een soort van uh, top eerste divisie. Dat is echt duidelijk uh, deze twee teams. Met een paar aardige voetballers. En nu een goede mogelijkheid voor het uh, team van uh, Peck Zwolle uh, begint tweede helft. want een vrije trap. Eerst nog een gele kaart noteren voor Philip Haastroep van uh, Willem II. Die krijgt een gele kaart omdat hij een overtreding maakte op de rand van het strafschopgebied. En uh, ja, een jongen als uh, Mokhtar die kan uh, aardig uh, schieten van die afstand, die staat er ook bij... Uh, Pluim zou je zeggen, maar die uh, kan het beter met zijn linkerbeen. Dus die gaat snel uh, weg. En uh, die Moktar die, uh, zou hem wel eens kunnen gaan nemen. Ik zie ook uh, Lachman uh, erbij staan. Die grote centrale verdediger. Die zou ik wat meer eigenlijk in de spits zetten. Want die scoorde een van die doelpunten. Een van de drie doelpunten voor Pexvolle tegen FC Utrecht uit. De maken. Daar komt de vrije trap. Wordt toch met links genomen door Van Hintem. Wat een mooie Bart van Hintem met links. Op een plek waar je het eigenlijk niet verwacht dat je hem van daaruit als linkspoot in het doel kunt schieten. Maar David Meul is kansloos. Eerste minuut na rust. Meteen het doelpunt voor Pex Wolle. En een hele fraaie van Bart van Hintem. En Pex Wolle leidt uit bij Willem 2 met 1-0. Een basketballer: Leon Kerst. Zoals het allemaal leiden Toen was het allemaal in het bos. Maar het Leiden uiteindelijk winnen. Nou, 1 minuut 30, 54, 58. Dat is in ieder geval een voorteken, denk ik. Ook omdat Leiden bal bezit heeft. Gallo, de spelverdeler, gaat omhoog. Ja, dat doet hij niet. En dan gooit hij de bal over de achterlijn. Maar die ging via een voet van Den Bos. Toch heeft Leiden nog drie seconden om de aanval af te maken. Vier punten in het voordeel van Leiden. Nou, de scores zijn toch weer duur geworden in het laatste kwart. Leiden wel terug in de wedstrijd, het karakter en ja, Arvin Slachter is natuurlijk een fantastische speler, zeker voor Nederlandse begrippen. Terwijl Kees Akenboom zomaar zijn tegenstander ondersteboven loopt. Ja, en, uh, dat is niet zo handig. Krijgt Leiden opnieuw de bal, Den Bosch zit nog niet in foutenlast, wat betekent dat Leiden automatisch twee vrije krijgt. Dat is niet, bal opnieuw naar de achterlijn, maar ik snap misschien de tactiek wel. Want Den Bosch wil de klok stilzetten en Leiden dwingen vrije op te nemen en wellicht te missen, zodat Den Bosch terug in de wedstrijd kan komen. Dus uh, dikke kans dat er nu snel weer een fout gemaakt gaat worden. Want een Bos moet in deze wedstrijd nog twee keer de bal hebben. Je hebt 24 seconden om die aanval af te, op te zetten. En het is nog 1 minuut 22 te spelen. Terwijl de jongen die uh, moet dweilen nu even die uh, zweet van Schachner uh, op moet nemen. Want die werd door Kees Akenboom bijna onder het uh, parket uh, geduwd. Dus er dus even rust. 54, 58. De bos laat een beetje het kaas van het brood eten. Maar dat is ook de verdienste van Leiden in het vierde kwart. Door gewoon karakter te tonen. En als het niet goed schikt gaat, dan maar kwaad schiks. Nu Gallo weer met die bal. Die gaat natuurlijk even dribbelen. Er gaat paas de bal naar Slachter. Wie anders zou gaan zeggen: Zeggen slachter paas naar Gallo. Die is doorgelopen naar de linkerkant. Zoekt onder het bord een medestander. Daar is Schechner. Die is twee met de drie tegenover Wessels. En dan zegt de scheidsrechter dat er een fout wordt gemaakt door Stefan Wessels. En een technische fout eroverheen. Dan voel je helemaal niet aan, scheidsrechter, wat uh, hier te doen is. Stefan Wessels die even vraagt van wat doe ik dan verkeerd. In mijn ogen, uh, maar ik kan natuurlijk niet horen wat hij zegt, want ik zit hier boven in de Maaspoort. Niks overdreven aan de hand, maar dan wordt hier de wedstrijd beslist. Want dan krijgt Leiden twee vrije orpen en balbezit. En bij 54-58 stand is dat het einde verhaal. Scheidsrechter Zegwaard die gelijk een technische fout geeft toen Stefan Wessels verhaal kwam halen. Ja, misschien zei hij iets wat niet mag. Het leek mij een overdreven reactie hier van bovenaf. Het bepaalt in ieder geval denk ik wel de uitkomst van deze wedstrijd. Want die Schachner is een uitstekende vrijworpschutter op zijn verleden afgaand in ieder geval. kijk wat hij doet. Eerste vrijworp. Nou, uh, ik zal maar niks meer zeggen, want hij mist. Blijft dus 54-58. Nog 1 minuut 9 te spelen. En kijken wie bij de Bos nu het voortouw gaat nemen, dadelijk. Want uh, of hij nou raak schiet of niet, maakt ook niet zo heel veel uit. De Bos moet twee keer de bal hebben om er een verlenging of wellicht uh, alsnog een overwinning uit te halen. Die twee vrij geworpen. Nou, via de ring, via het bord. Dan blijft hij even een seconde stil liggen op de ring. En dan, uh, ja, dan gaat hij er alsnog in. Oh, hij, het was een drie blijkbaar, want hij mocht nog een keer schieten. 54, 59. Ja, dan is het wel heel belangrijk dat hij uh, één poging gemist heeft. Want dan wordt het verschil uh, zes punten maximaal. <laughs> Een stukje psychologische oorlogsvoering. De zoemer gaat af. Terwijl de jongen die vrije wil schieten. Dat uh, mag helemaal niet. En dan wordt er nu gecommentarieerd door coach. Zo van de helft op de bank van We zijn we nu mee bezig. Nou ja, nog één minuut negen. 54, 59, voor die Vrije Worp wordt nog niet goedgekeurd. Het is een beetje bakkelei hier, maar ik denk dat Leiden die Supercup wel gaat winnen. Of er moet iets raars gebeuren. Is Groningen een beetje van de schrik bekomen? Nou die uh, gelijk maken zo vlak voor de rust tegen Roda. Henkok? Nou, we hebben 29 seconden gevoetbald in de tweede helft. Dat kan ik op dit en dus, moment nog niet dus? Dus beoordelen. 1 uh, tegen 1. dus alles, al, alles is nog mogelijk, maar van de schrik bekomen. Ik denk dat uh, Groningen toch wel een klein beetje denkt, dat hoor je dan ook uh, in de rust... Aan het Vitesse-scenario, daar werd Van der Heijden die werd, uh, ook in de wedstrijd uh, tegen Groningen uit het veld gestuurd. En Groningen verloor die wedstrijd met 3-0. Nu staat dat 1 tegen 1 en de kwaliteit van Roda valt natuurlijk niet te vergelijken met Vitesse... wat op een tweede plaats staat in de, de vaderlandse competitie. bal is achterin, uh, Paas komt aan. Het was een Paas uh, van Kwakman. Kwakman die, uh, nou, had geen schuld aan het doelpunt, maar hij verloor wel een duel van Hupperts en uh, Kwakman... Uh, ja, die draait niet zo gemakkelijk meer om zijn eigenaars. Nu geeft hij een bal naar Zeefuik. Een paar meter buiten een 16 meter gebied. Maar het paasje van Zeefuik gaat in eerste instantie fout. Bij de Leeuw wordt er geschoten. En dan komt die bal toevalligerwijs weer terecht aan de rechterkant bij Schert. Schert gaat het 1 tegen 1 duel aan met Tamata. Is er nog niet langs. Nu de hoogte van de cornervlag En dan speelt Tamata die speelt de bal, speelt de bal over de zijlijn. Groningen gaat, gaat, gaat ingooien. Met tempo zit er nog niet echt in. Maar ze zitten weer op de helft van Roda. En ze hadden eigenlijk in die eerste helft de wedstrijd gewoon in de slot moeten Gooien, ...gezien de kansen. Maar anderzijds, Fleteris kwam er goed af met een gele kaart... ...na die overtreding tegenover Kiefdenbelt. En Fleteris stond aan de basis van het doelpunt. Maar Misschien had er ook wel een rode kaart moeten zijn. uitverdedigd door Roda. bal die komt weer op het hoofd van de leeuw. kan er niet bij. En dan probeert Roda nogmaals uit te verdedigen via... ...dat is in dit geval is dat Donald. En Donald heeft die bal over de zijlijn geschoten... En gaat Groningen ingooien. Weer hetzelfde beeld als in de eerste helft. Na die 18e minuut. Toen Kadar uit het veld werd gestuurd. Groningen op de helft van Roda. Van Dijk nu in de breedte. Naar de kwakman. En er wordt er gelopen door Spaaf. Die zoekt de die top. Kwakman blijft lopen. Ho, wat een slechte paas. Over 15 meter. Gewoon in de voeten van de Beulen. Nou, Kwakman is de schrik niet te boven gekomen. In elk geval. Als ik mag beoordelen. Op deze paas in de voeten van de Beulen. Wel is dus in de verdediging van Groningen. Van Roda. Dat hangt gewoon bij je gespeelhelft. Dan laat Groningen gewoon komen. Maar probeert wel te verdedigen. ...op zo'n 15, 20 meter buiten het, het lijntje van het strafschopgebied. Dus de linies gewoon dicht op elkaar houden. Vier man in die verdediging, vijf man op het middenveld, één spits. Bal weer in de breedte van Verdijk naar de Kwakman. Gaat het nu beter van Kwakman? Ja hoor, het gaat beter. Wel afgespeeld naar Kappelhof, dan naar Zeefuik. En zo blijft het hier voorlopig in de Euroborg. 1 tegen 0 door een doelpunt van De Leeuw. Telstar, Volendam, inmiddels 0-3, doelpunt Kramer. Ja, maar even naar de ruststanden bij het hockey. HGC, Laren, 3-1. Amsterdam, Voordaan 3-1. Scharweide, Pinoké 0-1. SCAC, Kampong, 1-4. Den Bos Rotterdam, 2-1. En Bloemendaal, Oranje, Zwart, Tim Steens. Het was 1-1 bij de rust. Ja, het dus is 1-1, een strafcorner voor Bloemendaal. Die gaat erin. Ja, het is een doelpunt voor Bloemendaal. Het was niet Chris Ciriello die je zou verwachten op de kop van de cirkel. Maar een variant... Uh, ...afgeschoven op uh, Wouter Jolie. En via een stik van een oranje-zwart verdediging gaat de bal hoog in het doel... ...over keeper Mark Jennerschans heen. En dat betekent dat Bloemendaal vier minuten na de rust met 2-1 leidt. Slotfase is zo'n een beetje van de denk ik. Dan Bos Leiden, de supercup Leon. Ik denk dat het al beslist oh. is eigenlijk. Ja, ja, ja, er moet nog wel 57,5 seconden gespeeld worden. Maar die vrije worpen net van die Schechner en daar kwamen er nog uh, een, twee punten achteraan... Van Slachter, 54-62 is het nu, 8 punten verschil. Ja, en nog 57 seconden, dan kan de coach van Den Bosch wel een time-out nemen. Dat uh, zij hem gegund, maar 8 punten goed maken in 57 seconden. Ja, het lijkt mij eigenlijk een onmogelijke missie. En dat is het toch raar, want uh, Wint Den Bosch op derde kwart met 27-13 lijken ze aan de betere in de hand. Maar als je dan kijkt naar het vierde kwart is het nu 10-23. En dan uh, heeft Leiden gewoon uitstekend verdedigd. Want dus als je maar tien punten tegen krijgt, dan doe je het gewoon goed. En Den Bos heeft niet goed verdedigd. En dat heeft natuurlijk ook weer met de aanval van Leiden te maken. Al waren natuurlijk wel uh, zojuist al die uh, vrije worpen een beetje nou ja, makkelijke scores. Kijken wat Den Bos gaat doen. Die zullen snel voor een driepunten gaan. André Jong zoekt in de hoek Stefan Wessels, die er al twee gemist heeft. Nu ook de ring raakt. Ja, toch een beetje raar dat hij de man is die de drie moet gaan nemen. Die tot afgelopen woensdag zwaar, nou ja, geblesseerd was... En uh, nog amper uh, gespeeld heeft, amper getraind heeft. Hij heeft al eerder uh, in de laatste minuten twee open drie punten gemist. En nu moet hij hem weer nemen. Het is natuurlijk een ervaren speler. Maar het is jammer, maar helaas denk ik. Het moment van de wedstrijd was uh, op vier minuten en een beetje te spelen. Toen stond Leiden achter, 52. Tegen 51. En Arvin Slachter met al zijn karakter. pakte die bal. schoot de drie punten raak. en vanaf 52-54 heeft Leiden het bepaald. Er is nog 47 seconden. we gaan weer vrije worpen nemen. Maar Leiden wint die Supercup. Dat neem ik wel aan. Stad nu: 54-62. That I've never found And lonely with her Reputations changeable Situations torn. somebody to lean on put your body next to mine Sent to meetings, hypnotized, overexposed, commercialized, and. Travelling Wilburys moeten we helaas onderbreken, maar we doen het graag voor Henkop. Het is 2-1 geworden voor Groony door een kopbal van De Leeuw. en ik kijk naar Doelman Kurdo, die kwam uit zijn doel. Het was een voorzet vanaf de rechterkant van het veld. Die was niet zo ver van de zijlijn af deze voorzet. En wie komt er dan in als De Leo? Dat is ongeveer nou pad weg op de rand van het 5 meter gebied, 6, 7 meter van de goal af. Kurto komt, mist de bal, heeft de bal eenvoudig niet en dan gaan we nog eens even kijken naar die herhaling. Dat laat nog even op zich wachten. Het is de voorzitter van wel. Daar gaat de leeuw en de Tascuto volkomen mis. Deze keeper heeft vaker blunders gemaakt. Ik denk even aan de laatste wedstrijd. Tegen wie was dat ook weer? Tegen Utrecht toen hij twee keer misstomde. Twee blunders in één serie en Roda verloor deze wedstrijd met 1-0. Ik vind het absoluut een fout van Courto, de doelman van Rodo, van Roda, die genadeloos wordt uitgebuit door De Leeuw. De Leeuw heeft Groningen op 2-1 gezet na een voorzet vanaf de rechterkant van het veld van Kieftenbelt. Gespeeld, 53 minuten. Willem 2 op jacht naar de maken tegen Zwolle en die uitkamp. Hij heeft een nieuwe uh, kracht gebracht. Kevin Brands, fijne voetballer om naar te kijken. Stylist, stilist, uh, zoon van de technisch directeur van PSV. Uh, ik heb hem uh, vaak bij Telstar zien spelen. Dan zeg je, ja, dat is wel eerste divisie, maar daar was hij altijd uitblinker. En zijn eerste minuten als vervanger van Snijders doet hij het uh, ook goed. En nu misschien een mogelijkheid voor Willem T. Nee. En ook geen uh, handsbal, wat uh, men zo graag wil. Van de kant van de Tilburgers. Joachim is dicht in de buurt. En het leek een klein beetje op Hens. Maar scheidsdat de Bos is onverbiddelijk. En geeft geen penalty. Dus is Willem II inderdaad aan het zoeken naar de gelijkmaker. Staat 1-0 voor Tex Wolle. Prachtige vrije trap van, van Hintem. Mooie naam in Tilburg. Maar niet vanmiddag. Als pluim de bal heeft. Dat is ook een goede voetballer. Wordt afgestopt. Goed gedaan door de verdediging. Van Willem II. Maar meteen komt de bal weer terug. Als Broers hem heeft onderschept. En hem aan een agenté geeft. Maar die raakt hem heel dom kwijt. Agenté. En dan kan Willem II in de avond gaan. Via Kevin Brands. Kevin Brands wordt opgevangen. Krijgt de vrije trap mee. Halverwege de helft van Pek Zwolle. De wedstrijd is ontbrand. De wedstrijd is leuk aan het worden. Echt leuk aan het worden. Omdat Willem II probeert die gelijkmaker te forceren. En misschien dat het wel gaat lukken. Uit een standaard situatie. Via een vrije trap. Halverwege de helft van Pek Zwolle. Mark Huscher. Net nog een bal midden in het gezicht gekregen. Dat kwam flink aan. Staat achter de vrije trap. En gaat eens kijken. Wat loopt er allemaal vrij voor in. Jorgin probeert zich vrij te lopen. Gaat de bal ook naartoe. En die kan er net niet bij. Omdat pluim goed mee verdedigd. Wel te kosten van een hoekschop. Maar was een goede vrije trap van Husser. En dus mag Willem 2 een hoekschop gaan nemen. Vanaf de linkerkant. Waar Husser heel snel naartoe gaat. Om hem te gaan nemen. Het staat nog altijd. Na een uur spelen. 1-0 voor Pexwolle. Leon Kersten. Zo'n laatste minuut bij basketbal. Doen ze heel lang over. Maar nu is het al een beetje afgelopen, denk ik. Hè? De zomer is gegaan, dus het is echt voorbij. Ik zie een enorme trofee staan op de wedstrijdtafel. Ik denk bijna een meter hoog als ik hem zo inschat. En die gaat naar Leiden. Voor de tweede keer op rij wint Leiden de Supercup. Vorig jaar als kampioen, nu als bekerwinnaar. En het is dik verdiend. Drie van de vier kwarten hebben ze gewonnen van Den Bosch. Alleen dat derde niet. Maar in het vierde kwart maakte Leiden eigenlijk korte metten met Den Bosch. De eindstand van het kwart alleen was 13-28. Dat is heel duidelijk. De eindstand 57-67. Spreekt ook voor zich. Leiden wint de Supercup. Bloemenaal, oranje-zwart op het kopje. Tim Steens. Ja, het is 2-2 geworden. Het was 2-1 voor Bloemendaal, dankzij die benutte strafcorner van Wouter Jolie. Maar het is een minuutje geleden is het 2-2 geworden. orange Zwart kreeg de eerste de beste strafcorner van de wedstrijd. Terwijl nu een kans voor Bloemendaal misschien. Nee, dat wordt te uitslaan. Dan moet ik even zeggen dat orange dus de eerste strafcorner van de wedstrijd kreeg. En daar hebben ze natuurlijk Mink van der Weer voor, de specialist. Maar de bal uh, werd niet goed gestopt van Mink van der Weer. Die kwam... Per ongeluk zeg maar terecht bij Robert van der Horst. Die maakte eerst een schijnbeweging, stuurde een verdediger het bos in. En uiteindelijk stond hij helemaal vrij voor Jaap Stokman. Ja, en zo'n kans moet je Robert van der Horst niet geven. Want hij scoorde de 2-2 in de lange hoek. En zo wordt het hier toch wel een hele leuke wedstrijd. Waar op dit moment oranje-zwart in de aanval is. Aan de linkerkant van het veld met uh, Bob de Voogd. Bob de Voogd nu in balbezit met uh, Tim Jenniskens voor zich. Tim Jenniskens wint dat, dat duel en zo mag Bloemendaal gaan uitverdedigen. Op jacht naar de 3-2. Voorlopig is het hier 2-2 op het kopje. heart for me, for me. Cupid, please hear my cry and let your arrow fly straight to my lover's heart for me. Now, I don't mean to bother you, but I'm in distress. There's danger of me losing No Toen Tom van dat Hek al een eigenwijs ventje was in 1961. Ja. <laughs> Sam Koek. Je kan ook overdrijven. <laughs> ja. MVV zat voor inmiddels Excelsior Smeet. zijn tweede treffer. 2-1 en Volendam inmiddels op 3-0 bij Telstaan. FC Groningen tegen rode J.C. Met die voorsprong van 2-1 voor de Groningers. Henk Kok. Ja, geweldig hè, tegen die teamman van Roda. Twee doelpunten van de Leeuw, die in zijn totaliteit nu op drie is gekomen. Roda heeft gewist, de bal is achterin trouwens bij Roda, bij Vila. Die probeert uh, Lebedinsky aan te spelen. Dat is de nieuwe spits van Nemeth, is eruit gehaald. En als die bal een keer bij Nemeth kwam, kon hij die bal geen momenten vasthouden. Misschien dat Le Lebedinsky die bal wat langer kan vasthouden. Dan zouden die linies het middenveld bijvoorbeeld en die verdediging ook wat meer kunnen aansluiten. Maar Lebedinsky heeft het ook nog niet kunnen laten zien, omdat hij nog amper een bal heeft gehad. Want het is Groningen waar de wedstrijd de dicteert, niet meer. Met goed voetbal, absoluut niet. Van Groningen speelt ook buitengewoon pover. Groningen mist eigenlijk een speler met uh, bovengemiddelde individuele kwaliteiten. De man die eens een keer een, een speler kan uitspelen. Het is pasen, pasen, pasen, pasen. En als die paas nou maar iedere keer aankomt bij de, bij, bij de juiste speler, dan is er niks op aan te merken. Maar dat is absoluut niet het geval. Van. Ik heb heel veel slechte paasen gezien bij FC Groningen. Groningen heeft ook niet echt vertrouwen in zichzelf. Staat in elk geval wel met 2-1 voor. Wat gebeurt er niet heel veel? De bal is bij Van Dijk. Van Dijk probeert in de dekking 7-5 te de spelen. Natuurlijk fout van Danilo komt voor de Zeefuik. En dan komt uh, Lebinski, die komt eindelijk eens een keer aan de bal. Gaat hij naar het fledderen? Fledderen dus kijkt meteen over zijn schouder of de linker verdediger ook uh, op, op komt zetten. Tamata dat deed hij aanvankelijk wel, maar hij ging niet echt door. En Lebinski is de bal als spitsspeler alweer kwijtgeraakt zodat uh, Groningen aanval uh, kan opzetten vanuit de verdediging. Het gaat allemaal traag, traag, traag. En nog eens traag. Het is allemaal dikke stroop, dikke stroop, dikke stroop. En uh, Roda wacht natuurlijk weer op zo'n moment. Die ze op slag van Rust hadden. Toen Kwakman uh, uh, ja, te kijk werd gezet door Huppers en de vrije schop door Vledelis werd ingeschoten. De bal is over de zijlijn uh, gegaan en er gaat Groningen uh, ingoien. Er zit helemaal geen tempo in de wedstrijd. Het is eigenlijk niet om aan te zien deze wedstrijd. En het belangrijkste voor Groningen is dat ze met 2-1 voor staan. En dat ze misschien de eerste thuisoverwinning van dit seizoen kunnen boeken. 2-1 voor Groningen tegen Roda. Willem 2, Pek Zwolle en die. En Willem 2 wil wel, hè, nu? Ja, die komen ook steeds. Maar het, het wil maar niet lukken. Net een balletje die niet goed valt uh, bij bijvoorbeeld de spitsen. Uh, Joachim, die uh, hard werkt. En uh, bijvoorbeeld uh, Husser, die een, uh, een schot uh, kon geven richting het doel van Windjes. Maar Windjes kon die bal goed stoppen. Nog altijd 1-0 voor Peck Zwolle. En het is wel een aardige wedstrijd als je in oogschouw neemt. Het nummer 17 en 18 uh, tegenover elkaar staan in de Eredivisie. En twee uh, eigenlijk uh, nog niet zo lang geleden Eerste ploegen. Nu dan weer mogelijkheid. Loemoe heeft de bal kan gaan schieten. Gaat de bal naar binnen. Halen en dan, ja, een puntertje. Ik weet niet wat precies de bedoeling ervan was. Maar een kans levert het niet op. Hij had beter kunnen schieten. Nu Kevin Brands. Ai, die laat de bal over de voet heen springen. Maar de bal gaat over de zijlijn. Ja, Willem II komt. Heeft ook haast. We zitten in de 67ste minuut van de wedstrijd. Driekwart wedstrijd zo'n beetje gespeeld. Weer Kevin Brands die de bal uh, goed uh, meegeeft. En dan moet de bal richting het doel gaan. Gaat hij ook. En uh, Joachim heeft de bal op de rand van het strafschopgebied. Probeert een uh, medespeler te winnen. Lukt niet. Dan Benschop die overneemt. Maar niet goed paas. Er zit Haastroep ertussen. Want Willem II zet meteen druk. De Haastenop speelt de bal naar de linkerkant naar de goed invallende Jeroen Lumo. Lumo probeert de actie aan te gaan, probeert er langs te gaan bij Bram van Polen. Lukt niet in eerste instantie en in tweede instantie ook niet. En dan zegt Bosse: "Er mag gegooid gaan worden." Of geeft hij zelfs een vrije trap? Nee, het is een inworp voor Willem II. Snel genomen. zo'n Piquet heeft de bal met mannetje bij zich. William Pluin. En moet uh, Piquet helemaal terug uh, naar achteren. En vindt dan achterin uh, uh, een uh, man die daar aardig uh, probeert te voetballen. Maar uh, Haastroep uh, moet de bal dan wel in de diepte geven. Doet dat ook buitenspel van Loemoe. Het blijft nog altijd 1-0 voor Pekschollen tegen Willem II.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 Tegleden had lief een pikstart met Wonder Woman. Bloemendaal, oranje, zwart, Tim Steens. Ja, het is 3-2 geworden voor Bloemendaal. 100% uit de strafcorner. Dat gaat goed bij Bloemendaal. Want het was dit keer Chris Giello. Die ook de eerste strafcorner benutte voor uh, Bloemendaal. Die ook de derde strafcorner keihard achter Mark Jennings poesde. Wat is dat een fenomeen, zegt die Australië. Die kan zo verschrikkelijk hard pushen. En uh, Mark Jennings had totaal geen zicht op die bal. En zo is het 3-2 voor Bloemendaal. Maar op dit moment krijgt Oranje Zwart een strafcorner te nemen. En daar hebben ze natuurlijk Mink van der Weer ervoor. En ik zei al, die eerste strafcorner die werd niet gestopt. En uit de rebound scoorde Robert van der Horst. Maar nu uh, ligt de tijd even stil. Want er was een waarschuwing gegeven door Koek van de scheidsrechter aan een van de bloemende verdedigers. Maar de strafcorner is wel gegeven en Mink van der Weerde gaat zich concentreren op de kop van de cirkel. De bal wordt aangegeven door een van de twee Pakistanen, in dit geval Rashid Meemoud. En straks wordt hij natuurlijk geprobeerd in te pushen door Mink van der Weerde. Hij staat nog steeds op nul in deze wedstrijd, maar kreeg ook maar één kans en die werd niet goed gestopt. Nu staat de stopper Marcel Balkestein naast hem. En die, ja, die is meestal wel heel zeker met het stoppen van die strafcorner. Dus we gaan even kijken wat deze strafcorner oplevert aangegeven door Memo. De stop van En Daar komt de push van Mink van der Weer Weer niet goed gestopt. Dus hij kan niet tot een push komen, Mink van der Weerden. En dat betekent dat Bloemeran nu mag uitgaan verdedigen... met die 3-2 voorsprong voor de thuisploeg. Met nog een minuutje of 20 te gaan... staat het bij Willem 2 tegen Peck Zwolle. 0-1 door een van van Hintem. En bij FC Groningen tegen Roda JC 2-1. Tweemaal de Leeuw van Groningen. Fladerius scoorde tegen voor Roda. Zometeen de slotfase van die wedstrijden. En vanaf half vijf zijn we bij VVV tegen PSV. Nog even kijken naar de Jupiler League. Ja, en daar zijn twee tussenstanden. Volendam leidt nog altijd met 3-0 bij Telstar. Ook daar nog een minuut of 20 te spelen. En MVV staat thuis met 2-1 voor. Ook met een minuut of 20 op de klok nog altijd tegen Excelsior. En eerder vanmiddag geëindigd dus AZ tegen RKC in 3-3. Zometeen al het voetbal en natuurlijk nog het hockey. De slotfase van...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 Onder kunstmatige condities wek je een epileptisch insult op. Luister vanavond naar de documentaire Geschokt. Zeg, het is weer gebeurd. He, ik weet helemaal van niks. Elektroshock. Vanavond, 9 uur in Holland Doc Radio. Luister nou naar mij. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.